zei de veldwachter, en Bol lachte smalend. Nou, jij hebt anders vijf lange jaren naar die aanstaande politieon van je kinderen luisteren. Hou jij nou je mond, Bol? bromde de wit. Veldwachter, keer jij niet uh, miauwen als een kat? Weet ik niet, komt er ook niet, Joban, dan durft hier toch niemand te komen in de avond, vanwege dat spook. <lacht> Man, hou op, ik ril ervan.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 Jij bent in slotte ook geen meisje en jij hebt ook een paar handen aan je lijf net zoals wij. Ja, maar, maar daar ben ik helemaal niet zo handig in, hoor, stotterde de veldwachter. O, oh, die handigheid, dat heb je zo te pakken, dat leert vanzelf. En paneramen, dat ken iedereen, zei Bolflink. Nou, uh, wah, al, al, als het dan moet. Ja, dat moet. En uh, laat die zaklandaren maar mooi hier, die heb je daar toch niet nodig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 Hebben jullie dat gehoord? Heel goed, heel best, en dat was geen mens, zei Bol. Nee, dat was, uh, ja, wat kan dat geweest zijn, vroeg de Wit. Ja, wat, eh, uh, uh, wat kan dat geweest zijn, mannen? Ik, eh, uh, ik heb nog eens om me heen gekeken, maar, eh, uh, dat wordt niks vannacht. We kunnen daar beter morgen mee verder gaan. Ja. Dit geloof ik ook wel, zei de wit hoopvol. Waar kan we beter naar huis gaan? Het is ook al zo laat, hè, vond Bol. <coughs> ja, ja, het is niet dat ik bang ben, hoor, maar het is, het is al wel best laat, ja. En, en er ligt nog zo'n bergbaan, moet je kaken daar, zeurde de wit. En het is al zo laat, Terence de Bol.